Deel 28 wat een bende, zeg. Ah, zeg, ze hebben echt geen spaan heel gelaten. Een piepshow openen tegen die van de moker. Daar moet je natuurlijk niet gek op kijken... als er op een dag je, je zaak in puinpoeien blijkt te liggen. Dat is gewoon een ABC'tje. Hallo? Het enige wat mij een beetje verbaast... is dat Harry het niet alleen heeft opgeknapt. Zeg hallo? Dat hij de jongens van aard heeft gebruikt. Is er iemand? Ja, hallo. Ah, de, de politie. Nou, jullie zijn ook lekker op tijd, zeg. Onze collega's waren hier gisteravond al. We komen nu voor nader onderzoek. Eens even kijken. De buren hebben gezien hoe rond een uur of tien het slot werd geforceerd... Ja. door een groep dronken jonge mannen. Nou... En dat zou met een koevoet zijn gebeurd. Nou, maar zo... Ze zijn slechts een paar minuten ja. binnen geweest. Mm -hmm. Tegen tien uur vijftien, de tijd dat onze collega's hier arriveerden... waren ja. ze alweer maar... verdwenen. ja. Ja, alleen maar die, die gasten waren niet dronken, hoor. Oh, waarom denkt u dat? Nou, ze hebben hier die, die, die, die steunbalken doorgezaagd... waardoor het plafond in elkaar is gezakt. Die, die gasten hm. wisten precies wat ze deden. Steunbalken doorgezaagd? Ja, precies, ja. Wie is de eigenaar? Die, die zit in het, uh, in het uh, buitenland. En sinds hij daar zit, is hij zijn naam kwijt? <laughs> nou, ik, ik zou niet nie weten uh, wie het is. Ik heb, ik heb nooit uh, rechtstreeks contact met die man. Ik, ik word er ook maar ingehuurd. Is hij al op de hoogte? heeft flauw idee. Heeft hij vijanden? Nou, uh, uh, ja. In, ja, ja uh, uh, uh, Harry Pruis. Ja, ja, jij weet niet wie je baas is, maar je weet wel wie zijn vijanden zijn. Ja, precies. Heel scherp, uh, sh sh Sherlock. Die man, die heb je tegenoveral een piepshow. Dus ik kan me voorstellen dat, dat die niet echt blij is dat wij hier ook gaan uh, beginnen. Zo, dat kun jij je wel voorstellen. Hij heeft me laatst zelfs bedreigd. Oh, en u wilt er aangifte van doen? Oh, nee, nee, dat bedoel ik niet zo. Nee, ik oh, nee, zal nee, maar nee, heel nee, voorzichtig nee. zijn als ik jou was. Ik? Eerst wordt mijn tent kort en geslagen. En dan gaat de politie mij vertellen dat ik op moet passen. We waren bijna klaar met de verbouwing van verdomme. Ik ben even bezig kijken bij die stalling. Er is helemaal niks meer van over. zo niks? Het hele plafond leggen eruit. Zo. Wie is de eigenaar? Ja, weet ik veel? dan moet je mij niet aankijken. Ik ha, wist niet eens Pruis. dat daar... Uh... ken je langer dan vandaag. Jij weet het zelfs dat zo'n vrouw drie straten verder op een nieuwe onderbroek hebt gekocht. Ja, niemand schijnt het te weten. Zeg, uh, Greet, ik, ik wist nog wel een eindje. Met spek? Ja. En wie zou erachter zitten? Ik, uh, ik hoorde dat het een paar dronken stappers waren. Als ik dronken ben, dan ben ik daar niet meer toe in staat, hè? Zakelijke geschillen moet je nooit met geweld oplossen. Ja, schrijf maar op een tegel. En die uh, auto voor Albertini is geregeld. We hebben de enige roze lincoln in het hele land. Wat zeg je nou? Roze? Ja, ja, ik weet het. Het klinkt raar, maar het is echt een plaatje. Zeg, gaat. jongens zijn stevig tekeer gegaan gisteravond. <lacht> er staat niet veel meer overeind, schijnt het. Ja, dat zal al die blij mee zijn. Ja, dat denk ik niet. Niet? Nee, het is niet helemaal waar hij om gevraagd had. Oh? Maar ja, dat is zijn probleem. <laughs> Weet jij trouwens wie de eigenaar is? Geen flauw idee. Zeg iets anders, die, uh, die pandjes op de Lindergracht. De huurders hebben een vereniging opgericht met advocaten en journalisten in het bestuur. Pff, gedonder dus. Ze zeggen dat de kranten over je gaan schrijven. Over mij? Als huisbaas. Jezus, dat is foute boel. Dus wat gaan we doen? Nou, ons een beetje gedijst houden. Eh, hey, Getve! Robbeesten. Zeg, Cor, wat vind jij nou van die Lissy? Wat ik van haar vind. Een paar dagen geleden is ze door de vriendje mekaar geslagen. Ze zat met zulke ogen in de Picau. Nou, ik was erbij, weet je nog? Ja, ja, maar het, het, toen ik er daar zo zag zitten met dat uh, kapotte gezicht, en, ja. ja, het raakte me. Ik, ik, ik, ik, wou, ik wou dat ik iets voor haar kon doen, maar ik voelde me zo machteloos, terwijl, ja, ik ben toch van de politie. Ja, ben, je, ben jij soms bij die hippies geweest of zo, of, uh, of ben je godsdienstig geworden? Ze is toch ook maar een mens? Maar hoe staat het eigenlijk met dat mokkeltje van je? Die verloofde met Carla. Ja, van masturberen krijg je weken hersens, Wist je dat niet? Hier, hier. Huurders maken vuist. De huurders van enkele panden op de Lindengracht hebben zich verenigd in een collectief om zich te beschermen tegen hun huisbaas, de heer Bosman. Hier, deze zou zijn betrokken bij diverse illegale ontruimingen voor een knoploogzaak zijn ingezet. De vereniging wordt juridisch bijgestaan door de meesters en de koning. Nou, Zie je nou wel? Wat? Onze strijd begint wat op te leveren. Alsof zij of wij ook maar de kleinste kans maken bij de rechter. Daar heb je op zich wel gelijk in. Maar waar het om gaat is dat de mensen het niet langer pikken. Ja, dat ze het... zich verenigen, dat ze opstaan. Klinkt allemaal wel heel mooi hoor, maar... Ik bedoel, zeker die advocaten. Maar, maar wat doen die jojo's als er een knoknoe voor de deur staat? Hey, joh. Het gaat nog verder, moet je luisteren. Ja? Wij zijn ons ervan bewust dat deze strijd niet alleen in de rechtbank gevoerd zal worden... Ja? Altijd een van de bewoners. Vandaar dat wij ook andere maatregelen zullen treffen. Ja, ja. Wat de bewoner daarmee bedoelde, wilde hij niet zeggen. Daarmee suggererend dat die, tussen aanhalingstekens, maatregelen... in strijd met de wet zouden kunnen zijn. Jezus, man. Zijn die gasten zich soms aan het bewapen of zo? Dreigen met geweld? Dat gaat we te ver, weet je. Daar, daar kun je toch helemaal niks over zeggen. Dat wordt alleen maar gesuggereerd. Kijk eens aan, de heren van het gezag. Dag, Harry. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik sprak je over, buurman. Ja, wat een bende. Ze weten jullie al wat meer. Ik hoorde iets over dronken studenten. Robbie denkt dat jij daar meer van weet. O, oh, dus nou zit hij mij zwart te maken. Eerst is dat gastje bij mij in dienst. En op een dag blijft hij weg. En dan gaat hij aan het werk bij de concurrent. En dan nou gaat hij me aanlopen geven. Ik wou je wat zeggen. Wat dan? K uh, kom even mee. Jullie verdenken elkaar. Want dat heeft geen zin. We moeten het uitpraten. Uitpraten? Met wie? Hij verdomt het om te zeggen wie zijn baas is. Hey, uh, heb je er nog over nagedacht? Waarover? Om aangifte te doen. Je hoeft niet je hele leven hier rond te blijven hangen. Je kan toch ook gewoon werk vinden? Ik zie jou zo voor me als, uh, als receptioniste. ben ik nu ook. Nee, maar bij een groot bedrijf, weet je wel? De KLM, uh, Philips. Ik heb al eens op een kantoor gezeten. Ik verveelde me dood. Ja, maar het is maar een voorbeeld. Er zijn duizend andere banen. Jij hebt kwaliteiten, dat zie ik. En die vergooi je Hevart. toch niet in zo'n tent als deze? Vart. Ja? We gaan. Zal ik eens voor je uitkijken? hè? Of ik iets tegenkom? Moet jij weten, maar voor mij hoeft het niet. staat weer helemaal strak ontspannen Harry Ja, dat probeer ik ja, haal diep adem en ontspannen oh. zulke kapsauners heb ik nog nooit meegemaakt dat Is weer wat nieuws vroeger als ze alleen mijn naam al hoorden dan scheten ze barren de tijden veranderen de mensen ook ja maar de mouken niet maar moeten ze geen kunstjes flikken? Nee, voor nooit niet. Jeugd van tegenwoordig. Respect meer. Voor niemand niet. Maar aardig tuig. Kijk hoe ze erbij lopen vandaag de dag. Dat had ik niet moeten proberen hoor, toen ik jong was. Dat wil zeggen, dan was ik er nou niet meer geweest. Dat, dat, dat had die ouwe van mij nooit laten gebeuren. Zelfs mijn eigen zoon. Freddy, ja. waarom is hij eigenlijk van huis weggegaan? Ja, weet ik veel. Ik moet bij hem wezen. Soms denk ik wel eens bij mij. ik ben veel te makkelijk voor hem geweest. Als je ze te veel ruimte geeft, dan ga ze met je aan de haal. Neem nou die aard. Hè? zeg ik, oké, okay, stuur er maar een paar jongens op af, maar houd wel een beetje netjes. En wat doen die gasten? Ja, misschien is dat wel een goede les voor, uh... nee. wie zal dat zeggen. Hé, oh. hey. Lozan. Stap in. Hé, hey Sean? Wauw, wat heb jij nou weer voor een mooie sling onder de ja, kont. Ja, te gek, hè. Ja, kom. Fantastisch. Van wie is hij? Van mij. Ja, dag. Een stukje rijden? En waar wil je naartoe? Wil naar zee? Bergen, uh, Egmond? Nee, nee, nee. Naar Zandvoort. Oké. Okay. Een gaakballetje, meneer Bosman? Nee, dank je. Dat niet. Zeg haar. Ja, dat moet je dus nooit doen, hè, nee, jongen. De ballen wageren. Uh, mag ik misschien toch een portie? Als ik ze, ze ruik, dan krijg ik meteen weer honger. Wat hoor ik nou? Zijn die jongens een beetje te ver gegaan? Ach, leren, man. Jij had zelf gezegd dat ze een paar dingetjes stuk zouden maken. Als waarschuwing. Ze hebben die hele tent gesloopt. Ik heb die jongens niet aan een touwtje. Als de adrenaline eenmaal begint te stromen, dan vergeten ze alles. Wil je drinken? Nou, doe maar een cola. Wat bij die ballen? Greet, geeft die man een pilsje. Ja, en er maar nog een jonkie erbij. Het is nog veel te vroeg, haar. Je kunt een pilsje krijgen en daarmee uit. Nou, ja, je hoort het hard, Ik heb hier ook al niks meer te vertellen. Er wordt goed voor je gezorgd. Dat is wat ik hoor. Zeg, ik heb nog eens nagedacht. Een goede fik is dat niet veel beter. Zo de mythe op, man. Ik wil die kind overnemen. Weet je al wie de eigenaar is dan? Ja, dat is het probleem. Dus je weet ook niet of hij nou bang is of boos. Ja, hij zou nu bang moeten zijn dat ik echt boos ben. Ja, en als hij dat nou niet is. Daarom zeg ik: de fik erin. Hey, hoe hard kan hij, John? Deze bak haalt makkelijk 160. Maar ja, die eikers lopen nu ook al op snelheid te controleren, hè? Je mag ook helemaal niks meer tegenwoordig, joh. Uh, Durf je wel zo hard? <laughs> ja, natuurlijk. Hé, hey, ik, uh, ik ken een man en die geeft je zeker weten 10.000 piek voor deze auto. Wat? 10? Aha. Uh -huh. Echt? Hij heeft een fabriek en is helemaal gek van auto's. Oh? Hij woont in Haarlem. We kunnen wel langsgaan als je wil. Ja, het... ik heb die auto nog nodig van de week. Hé, hey, 10.000, hè? Uh -huh. Weet je wat voor leuke dingen we daarvan kunnen doen, wij met z'n tweetjes? <laughs> nou, uh, ik weet ook wel iets leuks. Hè? En uh, dat kost helemaal niks. Oh, wat dan? Wat had jij dan in gedachten? <laughs> Nou, als ik nog eens wat voor je kan doen. De mazzel, hè? Yo, Aartje. Ik hou daar niet van, hè. Dat ik een man mijn haakballen door zijn strot moet duwen. Hé, zuur toch niet zo? maar heb ze toch allemaal opgegeten? Je hebt hem er wel bij moeten helpen, anders. Als ik die engert zo zie, dan voel ik dat er wat staat te gebeuren. En ik weet niet wat jij met de bekokstoofd hebt, maar dat deugt niet. Dat voel ik alsof je met open ogen ergens op afgaat. Beloof je me dat je voorzichtig zal zijn, haar? U hoorde onder andere Jack Woutersen, Harm van Geel en Fred Goesens. Scenario, Jeroen Stout. Regie, Marlies Cordia en Jeroen Stout.